Het is middernacht, donderdag 7 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De militaire vakbonden en het ministerie van Defensie... hebben het overleg over de inkomensachteruitgang van militairen hervat. Eind december werden de gesprekken opgeschort. Volgens de bonden deed minister Hennis Plasgaard... niet genoeg aan de negatieve gevolgen... die ontstonden na de invoering van een wet... waardoor de financiële regelingen anders worden berekend. Militairen gaan er daardoor meer op achteruit dan gewone burgers. Defensie heeft de bonden een nieuw voorstel gedaan en de militaire vakbond AVNP vindt dat voldoende om de gesprekken te hervatten. Een politieagent is in Groesbeek zijn dienstwapen verloren. De man was aan het surveilleren toen hij zijn wapen opeens miste. Hij is tijdens zijn dienst niet betrokken geweest bij een incident waarbij hij het wapen kan zijn verloren, zegt de politie. Er wordt naar het wapen gezocht, onder meer met speurhonden. De politie vraagt mensen die het wapen vinden om het te laten liggen en de politie te bellen. Het Pentagon had tijdens de Irakoorlog twee hoge Amerikaanse militairen in Irak... die op de hoogte waren van martelingen in geheime gevangenissen van de Iraakse politie. Dat meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek... in samenwerking met de Arabische afdeling van de BBC. Het is de eerste keer dat hoge Amerikaanse legerfunctionarissen... in verband worden gebracht met deze mensenrechten schendingen, schrijft de Britse krant. Volgens The Guardian is er geen bewijs dat de twee Amerikaanse militairen... zelf hebben deelgenomen aan de martelingen... Ze waren soms wel aanwezig in detentiecentra terwijl martelingen plaatsvonden. In de Champions League hebben Juventus en Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de kwartfinales. De Italiaanse kampioen won in Turijn met 2-0 van het Schotse Celtic. En Paris Saint-Germain had thuis genoeg aan een 1-1 gelijkspel tegen het Spaanse Valencia. Het weer vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft wel bijna overal droog. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Overdag regen en rond 9 graden. In de dagen daarna meer regen en frisser. En ook neemt de kans op sneeuw toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Strupsteen. Goedenacht. Toen wij een aantal jaren geleden... een stukje aan ons huis lieten bouwen, hadden we een aannemer. En die aannemer die liet het stukwerk doen door een pol. En dat was heel grappig, want de hele dag hoorde je daar bij die bouw... Uh, allemaal radio's met Veronica en hele wilde populaire liedjes, maar die Pool die luisterde de hele dag naar klassieke muziek... dronk alleen maar kopjes thee en kon. En dat was het belangrijkste natuurlijk, heel goed stukken. Daar hadden we echt geluk mee, dat wij die Poolse stuka door hadden. Um, ja, veel mensen hebben natuurlijk ervaring met Poolse werknemers, Poolse klussers. Um, sommige mensen hebben hele goede ervaringen. En sommige mensen hebben ook uh, ervaring met Polen in de straat... en hebben daar soms een beetje overlast van. Er wordt veel geklaagd, maar werkgevers hebben ook vaak ook heel veel profijt... van die Poolse werknemers, omdat ze bijvoorbeeld zo lekker goedkoop zijn... Ons kabinet heeft kennelijk door dat er iets moet gebeuren op het uh, gebied van arbeidsmigratie. Uh, zowel om de soms mensonterende omstandigheden, de woonomstandigheden, uh, bedoel ik dan vooral van Oost-Europese werknemers te verbeteren. Maar ook om de overlast van die mensen terug te dringen. Ik ga erover praten vannacht en ook over heel veel andere zaken die met Polen in Nederland te maken hebben. Met uh, Maugorzata Boskarczeska. Zeg ik het een beetje goed? Ja, goed. wel redelijk, hè? Dobre Goeie, goedenavond. Dope <laughs> uh, ze, Goedenavond. Uh, uh, u bent econoom, journalist, u bent hoofdredacteur bijvoorbeeld van de website Polonia. polonia.nl. Polonia Polo, oh ja, sorry, ja, daar moet ik er natuurlijk wel bij zeggen. Ja. Polonia.nl. Wordt, wordt, wordt die site veel bekeken door uh, Polen in Nederland? Ja, dat wordt uh, door, gedeeltelijk door Polen in Nederland bekijken. Uh, door Polen in Polen, maar ook door Nederlanders die in Polen zijn geïnteresseerd. Omdat uh, informatie is ook gedeeltelijk in het Nederlands. Dus wij bedienen al diegenen die in uh, post-Nederlandse kwesties zijn uh, geïnteresseerd. En, en uh, schrijft u heel veel uh, dingen, dagelijks weer nieuwe artikelen... en uh, houdt u het allemaal nauwlettend in de gaten? Nou, ik hou inderdaad nauwlettend in de gaten, maar ik schrijf niet elke dag. Omdat uh, ik ga meer van een van afstand, van een analyse... Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld vandaag heb ik naar een debat in de Tweede Kamer geluisterd. algemeen overleg met minister Blok over de huisvesting van EU-arbeidsmigranten. Het is belangrijk om te weten wat, wat zich in Den Haag afspeelt en hoe de wind waait. Ja, misschien is het goed om dat even te laten horen dan, want daar hebben we een fragmentje van minister Blok vandaag. Minister Blok voor wonen wil huisjesmelkers harder aanpakken. In Trouw zegt hij dat eigenaren die te veel mensen in een pand laten wonen...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 Uh, nou, typisch, uh, de, de Tweede Kamerdebate, uh, een kleine, kleine zaal, uh, parlementariërs. Uh, uh Gingen hun standpunten naar voren brengen. De minister ging uh, reageren en dan alweer vraag en antwoord. En het PVV gaat uh, ja, natuurlijk uh, vragen over de komst van uh, de Roemenen en Boegaren. En hij wilde van de minister weten uh, hoeveel van die Roemenen en Boegaren zullen komen. En uh, zelfs de schatting wilde hij uh, van hem hebben. Maar de minister kan natuurlijk niet uh, ja. dat. En, uh, dus de minister bleef de antwoord schuldig. Ja, maar even dat punt, hè, want daar gaat het natuurlijk om omdat ja. dat hij die huisjesmelkers wil aanpakken. Uh, want uh, er wordt wel gesproken over overlast, overlast van, van Poolse werknemers... die in Nederland komen wonen. Want die wonen vaak met heel veel mensen in een huis. Uh, en die moeten daar veel te veel voor betalen. En die huizen worden heel slecht onderhouden. Ja, in ieder geval, de, de omstandigheden zijn behoorlijk naar. Ja, ik, kijk, het ik valt vind... tijd toch dat hij daar wat aan doet? Nou, de tijd zelfs. Ja. Dat uh, dat minister uh, um, of Rijk had eraan niet te doen. Omdat de arbeidsmigratie duurt al meer dan vijf jaar. En uh, ik verbaas me zeer dat het uh, die uitbuiting, uh, zowel op het huisvestingsgebied als uh, wat betreft uh, uh, werkomstandigheden, uitzendbureaus zo lang heeft kunnen. was hier getolereerd. Dat was eigenlijk het Wilde Westen. Uh, voor, voor jaren. En dat was getolereerd. Ja, dus aan de ene kant zegt u, dat gaat dan om die huisjesmelkers, maar ook. Er zijn uitzendbureaus die misbruik maken van Ja, dat zijn zogenoemde malafide uitzendbureaus. Wat doen die dan? Uh, uh, malafide uitzendbureaus? Ja? Nou, die halen mensen naar Nederland. Ze betalen hun uh, niet minimumloon, Of uh, uh, betalen niet vakantiegeld. Uh, uh, ze stoppen mensen in verkeerde uh, huizen, uh, hotels. Of uh, uh, kortom, uh, dus misbruik van mensen. Het uh, gaat puur om, uh, om financieel gewin. Er zijn duizenden van die Malafide uitbureaus, kleintjes. Duizenden? Duizenden, ja, vier à zesduizend. En worden die gerund door Nederlanders of door Polen? Uh, die worden gerund door, uh, door Nederlanders, maar ook uh, inmiddels in Polen zijn mensen achtergekomen dat het een uh, gouden business is. Dat kun je eraan veel geld verdienen. En ook in Polen mensen zijn begonnen om uitzendbureaus uh, uh, met uitzendwerk te beginnen. Of ze hebben een bedrijf in Polen, of uh, ze doen een bedrijf hier in Nederland. Dus ja, waar geld va valt te verdienen? Sommige mensen beginnen een, een, een business. Maar minister Kamp in de regering Route 1 heeft een strijd uh, verklaard aan uh, Malafide agentbureaus. Dat is uh, 2011 begonnen. En uh, nou, men is bezig om uh, die malafide uitzendbranche aan, uh, aan te pakken. Lukt dat? Nou, dat is inderdaad uh, de goede vraag. En, uh, en ik heb een uh, vraagtekens, omdat als je kijkt hoe dat in Nederland is georganiseerd... Uh, de uitzendwerk, uh, uitzendbranche, uh, de controle daarop, uh, berust in de handen van de sector zelf. Dat is de zogenoemde zelfregulering. Dus de uh, minister wil eerst afwachten hoe de branche uh, zelf... Uh, uh, ...zaken gaat aanpakken en, uh, en dat gang vanaf uh, hoe sterk is de uh, zelfreinigingsvermogen van ja. de sector. Dus dat werd door Kampel aangepakt, maar moeten we nog even aan, uh, afwachten of dat goed gaat werken. Uh, en nu dus minister Blok, die de huisjesmelkers gaat aanpakken. Heeft u vertrouwen dat dat goed gaat? Nou, ik vind dat een, uh, prima dat het eindelijk uh, het Rijk iets gaat doen... Veel te lange tijd is dat getolereerd. Maar als je kijkt naar de maatregelen die, die uh, worden genomen. dan kun je zeggen dat is de eerste stap. Wat zijn de maatregelen? Nou, minister wil de, de, wet, de woningbesluitwet uh, aanpassen. Op het moment dat, je, uh, dat iemand wordt. Uh, de eigenaar van huis wordt uh, aangepakt. en wordt geconstateerd door de gemeente. dat het sprake is van illegale onderverhuur. of, de, of dat sprake is van uh, overbewoning. dat zo'n uh, dus persoon kreeg een zogenoemde gele kaart. En als het structureel gebeurt, dan kreeg hij een, een verhuurverbod. Maar uh, de gemeente, uh, de grote steden met name, waar die problemen zich afspelen, zoals Rotterdam en Den Haag, wilde graag dat het uh, die eigenaar onmiddellijk een verhuurverbod kreeg op alle panden die die man of vrouw heeft. Ja. Uh, maar zover gaat de uh, minister niet. Dus dat was een beetje bij beetje. En ik hoop dat die procedure niet te lang gaat duren. Nee. Maar hij, hij had toch ook bedacht dat. Uh, als mensen hun huis niet goed onderhouden. Dat, ze dan, uh, dat, dat de overheid dat dan gaat doen op kosten van de eigenaar? Uh, ja, nou. Uh, wat, wat ze gaan doen, is dat zo'n huis in, in begeer nemen. Uh, van. Uh, door, dus be, de, de, de eigenaar kan dat niet in. Uh, uh, uh, zeg maar het bedrijf runnen. Uh, het hotel of pensioen, hoe wil je dat noemen. En dat dat, uh, dat begeerovername. Door, door, door de gemeente gebeurt. Uh, dat is belangrijk, omdat uh, ik heb vorige, uh, vorig jaar met wethouder Karakus gesproken... over, over uh, deze problematiek. En het probleem is, zo legde hij me, uh, aan mij uit... enorme problemen die gemeente Rotterdam heeft... om die huisjes, uh, huisjesmerkers aan te pakken... is uh, uh, dat stel dat je een auto hebt en je doet iets verkeerds... daar wordt de auto in beslag genomen. Maar met een woning, met een pand... Kun je dat niet doen wegens eigendomsrecht. Mm -hmm. Dus hij wil eigenlijk, Caracus heeft toen, wethouder Caracus heeft daar steeds aan mij verteld, dat hij liefst zou uh, uh, beslag nemen om zo'n zo pan, maar dat kan niet. Okay. Dus gemeenten hebben uh, m, uh, juridisch gezien uh, gebonden handen en moesten uh, van het reken hebben dat het wet wordt uh, uh, aangepast. Ja. Maar dat heeft ontzettend lang geduurd. Ja, en er is nu een begin gemaakt in ieder geval. En het is ook wat dat betreft, even afwachten hoe dat gaat lopen. Hoe erg is die situatie eigenlijk? Hoe schrijnend is dat voor sommige Polen? Maar welke situatie? De, de woonsituatie. Nou oké, okay, die, uh, die huisjesmerkers en een en, uh, en slechte huisvesting... Uh, dat is een groot probleem voor uh, tijdelijke arbeidsmigranten. Die uh, worden in Polen gerecruiteerd door uitzendbureaus. Malavide, Bonavide. En die mensen uh, komen naar Nederland... krijgen een contract moeten ondertekenen. En ze krijgen meestal verplichte huisvesting. Dus een uitzendbureau uh, moet die mensen ergens onderdak bieden. Ja. Dus in de loop van de tijd, die uitzendbureaus hebben... Uh, uh, recreatieparken gevonden, bungalowsparken... Uh, of particuliere ook uh, woningen gevonden... waar ze die mensen kunnen huisvesten. Ja, maar hoe erg is het? Hoe schrijnend? Uh, in, met name in de grote steden, bij die huisjesmerkers... is het schrijnend, omdat mensen wonen met z'n twaalf op, op een kleine flat... betalen per bed. ontzettend veel. En dat, dat is dus, ontzettend veel. Nou, betalen uh, iets van 70 euro per, uh, per bed per, per week... Uh, dat is ontzettend veel voor die ja. mensen. En ja. soms is het sprake van dat je één douche hebt voor, voor zo'n flat... waar twaalf mensen wonen. En wordt niet goed schoongemaakt. Uh, ramen zijn kapot. Of... En als ik even heel snel gerekend heb... dan verdienen ze 3.500 euro per maand met zo'n huis dan. Ja, nou, Ongeveer. precies. Precies. Ja. Hmm. En maar kijk, het punt is, die kan, elke gemeente heeft eigen regels... hoeveel mensen kunnen in zo'n zo flat wonen. Ja, en en de, dat is nooit twaalf waarschijnlijk. Nooit twaalf, nee. dus die mensen overtreden de wet... en de gemeente kan niets doen, en dat vind ik bizar. Ja, uh, als je met z'n twaalf in huis woont... dan uh, kan het zomaar zijn dat er wat geluidsoverlast is voor de buren... want uh, ja, dat zijn we niet houden. <lacht> Wij hebben uh, een fragment, en dat fragment... Uh, uh, daarin horen we Joram van Klaveren, PVV-kamerlid... en uh, dat is naar aanleiding van dat... Uh, Polen, meldpunt. 60% geeft aan dat ze ja, last hebben, echt, in de zin van overlast. Dus het ging over openbare dronkenschap, parkeeroverlast, uh, rijgedrag, uh, bedelaars, uh, openbaar usineer, huisvuil, dat soort zaken. En 16% ging over verdringing op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 14% ging over criminaliteit. Dus we het echt over geweldpleging, illegale prostitutie, diefstal en inbraak. En er was nog een, een categorie uh, overig. Het is natuurlijk zo dat wij hier uh, sprake hebben van uh, een groep mensen die hier komt, vaak tijdelijk. Alleen ja, mensen blijven uiteindelijk toch ook hangen. En um, ja, die mensen die zouden hier natuurlijk komen om te werken. Alleen we zien dus dat er een hele hoop uh, problemen meekomen. En uh, dat is wat ons betreft niet wenselijk. Ja, Joram van Klaver, was dat PVV-kamer. Dit was in december trouwens, hè? dat, dat, dat Polen-meldpunt had je. En uh, hij vertelde wat er voor klachten binnen waren gekomen. 40.000. Nou, dus die polen was precies een jaar geleden. 8 februari uh, vorig jaar. Ja, die... maar in, in december hebben ze uh, verteld wat voor klachten er binnen gekomen zijn. Hoeveel? Ja. Klopt. En, en welke? Ja, het klopt. <laughs> um, en ja, 60% gaat dan over overlast. Dronkschap, lawaai, hè, waar we het net even over hadden. Uh, ja, 40, dat is wel veel trouwens, 40.000. Maar ik neem die uh, analyse of rapportage van PwW over aantal en kwaliteit van die klachten niet serieus. Meest zouden ze dat overdreven hebben? Ja, kijk, er zijn ontzettend veel mensen die juist hebben positieve berichten gestuurd. Uh, goed, goed, Polen zich gedragen. Maar die zijn buiten beschouwing gelaten. Dus die percentage van 60% overlast, dat, dat, is, uh, dat moet je met een korreltje zout nemen. Kijk, P maar, heeft die website op... Maar denkt u dat of weet u dat? Want kijk, wat hij zegt is: we hebben 40.000 klachten binnengekregen. 60% van die 40.000 ging over droogschap ja, en geluid. Maar, maar er waren veel meer klachten die ze hebben niet, uh, niet uh, meegenomen. meegenomen. Dat, dat weet u zeker. Dat weet ik, ja. Hmm. Maar goed, dan, dan nog steeds zijn het 40.000 klachten die wel zijn binnengekomen. En? Is dat niet veel? Nou, dat zegt me niks. Ik bedoel, die klachten, de kwaliteit van die klachten, uh, uh, neem ik niet serieus. Ik bedoel, uh, maar steek je dan je kop niet een beetje in het zand, want uh, ik bedoel, dat is wel een signaal. Ja, het is wel een signaal. Je, je kunt wel zeggen dat er allerlei redenen voor zijn en allerlei verzachtende omstandigheden en dat het logisch is dat er overlast... Nee, maar je moet andere vraag stellen of ik die overlast die waarover Nederlanders klagen serieus neem. Ik ga niet reageren op de, op de, op de uh, rapportage van PVV omdat ik neem dat niet serieus, hun, hun cijfers. Maar overlast is het zeker zijn. Maar het is lokaal? Uh, stel dat een, uh, in de buurt waar ik woon en, uh, en, uh, een pensioen voor, voor, voor migranten wordt uh, ineens uh, opgericht. En daar wonen een heleboel mensen en die maken uh, lawaai feestjes. Dan word ik ook niet happy mee. Nee. Dat, uh, dat, dat is ook zo. Maar die, die lokale situatie moet je lokaal aanpakken en niet naar nationaal niveau uh, uh, tillen en daarvan een groot probleem te maken. Wa wa waarom moet je dat zo doen? Het nou, lokale probleem moet je lokaal oplossen. Dus stel dus een pan van overlasters, dan moet de eigenaar, de beheerder, daarop eerst die mensen gaan aanspreken ja. en, en, en, uh, en orde op zaken te stellen. Is Polen uh, wat te verwijten in dit opzicht? Uh, kijk, Nederlanders, uh, Polen kunnen uh, verwijten dat ze zich uh, gevoel, permanent gevoel hebben dat ze op vakantie zijn, net als Nederlanders die op vakantie gaan in een groepsverband gedragen zich ook uh, niet, uh, niet stil. Hm. Dus dat is een uh, uh, gemeenschappelijk uh, fenomeen aan mensen die in een groepsverband tijdelijk ergens gaan zitten. En gevoel hebben wij zijn op vakantie wij hier wij tijdelijk. Ja. En ik vind dat je moet je dan een krachtige regels opstellen aan die mensen. Duidelijk maken en aanspreken. Is het een idee wat minister Asscher uh, heeft uh, bekendgemaakt? Dat hij een participatiecontract wil met alle uh, immigranten in Nederland trouwens. Uh, maar ook dus met Polen. De, uh, heeft, kent u dat? U kijkt een beetje. Nou, minister Asscher heeft uh, die contract, uh, participatiecontract is bedoeld. Niet alleen voor migranten, maar voor alle nieuwkomers, alle buitenlanders. Dus dat, dat zijn bijvoorbeeld experts. En ja. ik, ik vraag me af of experts zouden uh, dat leuk vinden om zo'n contract te kunnen ondertekenen. Dat zou betekenen dat, uh, dat die mensen moeten alle waarden en normen hier verinnerlijken en eigen maken. En ik weet niet of, uh, of CEO's van, uh, van bedrijven, uh, Nederlandse multinationals, die buitenlanders. Uh, die zouden ook willen zo'n contract ondertekenen. Ja. En wat denkt u dat Polen daarvan vinden? Uh, ik denk t, uh, sowieso dat die contracten. Uh, eigenlijk uh, een zinloos uh, uh, uh, exercitie is, dat zou uh, uh, contraproductief werken. Mensen zouden zich niet uh, uh, verplicht vullen om, uh, om aan die normen en waarden te voldoen, omdat die normen en waarden wat betreft uh, EU-burgers, dat zijn onze gemeenschappelijke normen. Wij zijn toch een waardegemeenschap, dus ik weet niet waarom. Uh, die normen zouden uh, voor uh, mensen uh, in Europa van toepassing kunnen zijn. Dus u zegt de uh, normen en waarden in Polen zijn eigenlijk dezelfde als hier in Nederland? Ja, kijk, de uh, Europese Unie is gebaseerd op een aantal waarden. Solidariteit, gelijkheid, bescherming van mensenrechten, democratie. Dat is onze gemeenschappelijke waarden. Dus waarom de uh, Poolse burger zouden moeten hier uh, nog een andere verklaring ondertekenen? En bovendien, die hele exercitie is bedoeld om uh, culturele integratie te bevorderen. Maar ik stel dat, dat uh, arbeidsmigranten, de integratie van arbeidsmigranten... gaat vooral via de, de arbeidsmarkt, via hun werk. Dus een uh, belangrijke punt is... hoe zorg je dat hun, hun sociaal-economische integratie uh, uh, uh, vordert? En daarover hoor ik niks in de, in de brief van minister Ascher. Dus ik denk dat die participatiecontract uh, uh, een uh, uh, totaal uh, verkeerde uh, zet is. Ja. Wat gaat er mis op het gebied van die, uh, uh, de, die migratie en de, de integratie van Poolse werknemers? Nou, ik vind sowieso dat het hele integratiediscussie in Nederland. Uh, moet, uh, een, eigenlijk, moet, moeten we een reset uh, indrukken. Want het is hm. zo beladen en uh, iedereen denkt. Uh, over totaal andere zaken. Die niet-westerse migranten... Die, wat die... bedoelt u daarmee? Iedereen denkt over totaal andere nou, zaken? Ik, ik ben nu aan het uitleggen. Kijk, die niet-westerse migranten... die met name worden nu zeer aangesproken... en boos over, over de brief van een voorstel van, van, van minister Ascher. Uh, die denken anders, die, die voelen zich daar... Uh, dat ze een soort van geholopvoedingsprogramma krijgen. Uh, en ik denk dat... Uh, Mensen zoals uh, uh, mensen vanuit de Europese Unie, uh, Duitsers, uh, Fransen, Belgen, uh, die staan perplex te kijken naar, uh, naar zo'n integratiepoging. Waarom zouden die mensen moeten integreren? Dus uh, waarom zouden we welke mensen moeten integreren? Uh, Duitsers, Belgen, Fransen. Iedereen moet toch integreren? Heb je het maar leuker. die mensen integreren, daarover hoef je niet te spreken. Uh, contracten laten ondertekenen. Nee. Okay, nee, maar de kijk, vraag, de vraag was niet, uh, ging even niet meer over dat participatiecontract, maar over uh, de positie van de, de Poolse werknemers. Want daar hebben we het nu over in Nederland en over de integratie. En, en wat de overheid nalaat, wat ze eigenlijk wel zouden moeten doen voor die mensen. Nou nee, kijk, ik vind sowieso dat je dit hele integratiewoord moet schrappen. Uh, je moet gewoon uh, beginnen te praten, mensen, jullie zijn welkom. Uh, uh, en dit zijn, dit, dit zijn onze spelregels, zo willen we. Moet je mensen aanspreken. En in, maar ja, dat is eigenlijk wat, als je doet met dat participatieproces? Dat vraag ik me ook af. Kijk, dat is niet. heel uh, wil mensen iets laten ondertekenen. In plaats van laten mensen ondertekenen en, en, en afdwingen, uh, kun je beter mensen voorlichting geven en mensen vertellen hoe het hier gaat, wat hun uh, rechten en plichten. Maar uh, op dit moment is het zo dat de voorlichting uh, en informatie over rechten en plichten is zeer is. Uh, als arbeidsmigrant uh, komt naar Nederland. Uh, dan weet hij eigenlijk niet wat, uh, hoe hier word, wor, uh, moet zich gedragen. Wat zijn de spelregels? Wat zijn hun rechten en de plichten? Uh, hij verkeert, of zij verkeert in totale informatievacuüm. Uh, minister Asser zegt dat er de, de sprake van goede voorlichting. Uh, van EU-arbeidsmigranten. Maar dat is niet zo. Het ministerie heeft één folder gemaakt. En die folder uh, bestaat uit zes pagina's, waarvan twee met grote foto's. En daar. Staan basisdingen genoemd. Dus volstrekt onvoldoende. En, dus er moet meer voorlichting gegeven worden door de Nederlandse overheid? En, en er moet ook een andere basishouding komen. Nou, meer je moet van, er je niet de welkom... overheid, maar ook met name ook gemeenten. Dat gemeenten willen met mensen communiceren, in contact komen. De lokale overheid. De lokale overheid. En met name in, in, hun, in hun landstaal. Het is toch krankzinnig dat men weigert hier om nieuwkomers die het Nederlands niet kennen, dat men onmiddellijk alles in het Nederlands gaat doen dan kun je toch die, die, die uh, rechtenplichten jou uh, niet eigen maken. Maar je kan ook niet verwachten, toch? waarom zouden wij dat in het Pools moeten doen? Want die mensen uh, aan de talen niet machtig zijn. En als je wil dat mensen zich hier goed gedragen... en weten wat de spelregels zijn, moet je in eerste staan. Zit nieuwkomers in ge informatie geven aan, uh, in hun moedertaal. Hoe wil je anders met die mensen communiceren? En de, de Nederlandse overheid zegt te veel, dat is hun verantwoordelijkheid. Zij moeten gewoon zorgen dat ze weten hoe het zit en dat ze de taal spreken. Ja, de Nederlandse overheid zegt dus: uw eigen verantwoordelijkheid. En de Nederlandse overheid eh, als mantra herhaalt dat mensen, arbeidsmigranten, moeten zich eigenlijk op hun komst naar Nederland al in, in Polen voorbereiden. Ja. Maar die mensen eh, eh, bereiden zich niet voor. Ze worden gerecruiteerd in, in, in Polen en eh, ze komen blanco naar Nederland. Ja ja dat kun je die mensen toch ook als ik naar een land ga op vakantie dan verdiep ik me er al in als maar je, dat je is iets gaat... anders op vakantie gaan te showen ja, ja dat is minder belangrijk zou ik zeggen als je hier gaat wonen en werken dan moet je je nog beter voorbereiden toch uh, het is typisch Nederlandse uh, uh, uh, insteek uh, als Polen op vakantie gaan gaan ze zich ook zich niet voorbereiden op, op hun vakantie ja maar dat ja maar dat kun je ons dan niet verwijten Nee, maar, maar uh, uh, dat weet ik niet. Maar, maar uh, het is precies omgekeerd. Dat Nederlanders verweten Polen dat ze zich niet voorbereiden. Maar het is andere nou, houding. Het is wel handig als je in een land gaat wonen dat je een beetje weet hoe het werkt daar. Maar het is handig, maar het is precies uh, cultureel verschil. Polen, de mentaliteit is: wij, wij zullen het zien. Wij gaan ter plekke leren. Ja. Het is een andere houding. En bovendien, dat zijn mensen die, die komen uit het platteland, uit kleine steden, die sommigen komen voor het eerst naar, uh, in, in het buitenland. Ze kijken hun ogen uit. Hm. En ze weten niet uh, uh, hoe ze moeten hier moeten uh, uh, zich bewegen. Dus u zegt, daar moeten de overheid meer moeite voor doen... om het die mensen uh, wat makkelijker te maken. Maar is het ook niet zo dat Polen denken... van nou ja ik heb helemaal geen zin om die taal te leren, ik ga toch weer terug naar Polen? Nou, uh, kijk, zijn mensen die tijdelijk naar Nederland komen... Hè, voor, voor een contract van drie maanden of, of, of vier maanden... seizoenwerkers bijvoorbeeld... en die hebben geen behoefte om Nederlands te leren... Want die mensen weten dat ze na afloop van hun contract terugkeren naar Polen. Ja. Dus waarom zouden ze Nederlands leren? Misschien moet onderscheid maken: Het zijn verschillende stromen migranten, uh, arbeidsmigranten, mensen die tijdelijk zijn ja. voor seizoenwerk of uh, op contractbasis. Maar er zijn mensen die na een paar keer pendelen beslissen om Nederland uh, zich te vestigen. Ja. En veel van die mensen willen Nederlands leren. Alleen het probleem is: ze zitten in uithoeken van, van Nederland, in een, een platteland, en daar is uh, geen aanbod van cursussen. Kurs Nederlands. En dan, uh, men klaagt dat die Polen Nederlands niet leren, maar uh, waar zijn die, uh, uh, uh, zijn die cursussen? Waar, waar kunnen ze Nederlands leren? Dus er is continu sprake van uh, uh, verwijten maken de arbeidsmigranten: uh, dat ze niets doen, maar aan de andere kant, de, aan de Nederlandse kant, faciliteert dat niet. Maar, dus, hoe zou dat komen dat de, dat de overheid, de Nederlandse overheid, dat niet faciliteert? Mm, dat is een uh, kwestie van ideologie. Uh, benadrukken van een eigen verantwoordelijkheid. Omdat de Nederlandse regering nu denkt dat uh, uh, migranten, net als alle burgers... willen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid. Men wil geen onderscheid maken. Uh, en uh, uh, dat is ook de les die men trekt, uh, verkeerde les die men trekt uit uh, het gastarbeiders men, toen, men, men concludeert dat men toen heeft veel te veel... Uh, die uh, arbeidsmigranten destijds gefaciliteerd. Dat is verkeerd uh, uh, gegaan. Dus de nieuwe groepen moeten we niks bidden... en ze moeten alles zelf gaan doen. En dat is... Uh... Dus dat, dat is omdat we slechte ervaringen hadden... Ja. Uh, enkele tientallen jaren geleden... Met ja. Marokkaanse werknemers, ja. Turkse werknemers. En die, die trauma, die gastarbeiders trauma... die, die verlamt ook de houding van de Nederlandse overheden. Zowel het Rijk als, lo als lokaal overheden, ook gemeenten. Men pertinent uh, weigert om, uh, om uh, dus de basisinformatie in het Pools te geven. Er zijn gemeenten die nog steeds waar veel Polen wonen. Er is geen enkele informatie in het Pools. Er zijn een paar gemeenten alleen waar uh, op de websites... basisinformatie in het Pools is... En voor de rest is niks. Dus uh, migraant, Paul, redt u zichzelf hier in Nederland? Ja. Zijn er ook positieve uitzonderingen? Natuurlijk, er dus zijn uh, bijvoorbeeld uh, onlangs gemeente Westland... waar zoveel 10.000 polen werken in de kassen... heeft in uh, medio februari uh, op, na vijf jaar... En, uh, in, uh, dat heet informatie.arbeidsmigranten geopend... informatie, basisinformatie in het Pools. Want er was tot, tot, tot voor kort not om in het Pools op de website van de gemeente iets, iets te publiceren... Mm. En de uh, gemeente uh, Den Haag heeft een, uh, een uh, stichting Den Haag uh, Midden-Europa... die faciliteert migranten, organiseert uh, cursussen, informatiepunten, spreekuren. Er is nog gemeente Gillegom waar de gemeente heeft iets gedaan. Ja, dus het en, kan wel? Dat kan wel, maar alleen dat zijn echte uitzonderingen. Ja. En voor de rest, uh, nog in, in Noord-Limburg uh, um, uh, is het opgericht, maar voor de rest is niks... Dus daar moeten al die andere gemeenten maar eens even gaan informeren hoe ze dat doen. We gaan even naar wat muziek luisteren die u zelf heeft meegenomen. Het staat hier op een briefje, maar ik kan daar niks van maken. Nou, dat is uh, Cervone Guitares en de, de rode uh, gitaar, dat is de Poolse Beatles. De Poolse Beatles? Ja. En waar gaat het over? Oh, gaat het over rode gitaar? Of... Nee, dat is de naam van de, oh. van de, van de, uh, van de groep Cervone Gitaren. En het liedje, uh, liedje heet uh, het, het Regent Continu. Het Regent Continu? Ja. Maar ja, dat is een leuke liedje. Dat is ook heel uh, Nederlands eigenlijk hè. Ja. Radko na przegór wszystkim mokne, patrzę w niebo, chwytam w usta, deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją wow. Stoją w, bramie, się w tej bramie wow. Ludzie skaczą przez na A ja, A ja zij, wie kruipen de ze złożonym parasolem een parasol tak ciągle pada, Ota, de boot neemt, valt, en de kamio's, de stromingen water, plopen. Jakaar schoen ze, de kloof, de kloof, de kloof, wody, ale z kloof, podniesionym. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Oh, Kiem ciągle spada. Nagle obnie otworzyły się nieuwasa. Potem zaczął desu lep się złama. je zatrzesły, wie A ja, a ja chodzę. I niet straszna nimi kura, a ja Ani wioron, który trafił, a ja, Dat zijn de Cervone-guitaren. Ze, ze, ze, ze zong ook, ze traden op in die tijd hè, van de Beatles. Dus Het is al een wat ouder bandje en dit nummer betekent het regent voortdurend. Te gast in Casaluna, Mau Gorsata Boskarchewska. En zij is niet goed. Nee, nee prima, prima. Oh, ja, ja, ja. Lach me dan niet Steeds uit. Zet is beter. Ja, ja, ik dacht dat het net beter ging eigenlijk, maar goed, maakt niet uit. Eh, econoom, journalist, hoofdredacteur ja. van website Polonia.nl. En dat doet mij eraan denken dat ik nog even moet zeggen... dat Radio 1 ook een website heeft. Radio1.nl, waar u meer informatie kunt vinden over Castelluna. Als u even een beetje doorklikt... U zich ook aan kunt melden voor onze nieuwsbrief. Uh, nou ja, er zijn meer dingen. Uh, dat merkt u dan vanzelf als u daar even gaat kijken. En we hebben ook nog een Facebook-site. Um, ja, Ik zat tijdens dat liedje van die Polen... te denken uh, uh, over Polen natuurlijk en die uh, migratie. Maar ik vroeg me ook af opeens... waarom het vooral de Polen zijn die naar Nederland komen... en niet de Hongaren bijvoorbeeld. Dat is een goede vraag. Nou, heeft een, uh, uh, uh, meerdere uh, uh, redenen. Ten eerste, uh, migratie hebben we in de genen een lange traditie van uh, emigratie. Dat uh, uh, heeft te maken met onze geschiedenis. Uh, Polen uh, was geen uh, verdwenen van de kar van Europa in de uh, 18e eeuw voor 120 jaar. Dus mensen migreren voor, voor brood en vrijheid. Met name vrijheid, uh, vluchten Polen, uh, politieke vluchtelingen. Uh, en ook voor brood, arm land. Mm, ten tweede, Polen is een groot land, uh, 38 miljoen inwoners, dus uh, vandaar dat er relatief veel Polen naar Nederland komen. Hebben ze het ook relatief moeilijk, de Polen in Polen? Nee, ik, ik denk niet dat, dat Polen bijzonder moeilijk hebben dan, uh, dan Tsjechen of gewoon haar, Maar uh, uh, op het moment. Polen vertellen iedereen dat ja, ik kan naar buiten ga, ik cent, centen verdienen. En dat uh, werkt via mond-tot-mond -mond reclame. Dat mensen worden, uh, vinden het doodnormaal op dit moment om naar buitenland te gaan. En in Nederland zijn er zo'n 200.000? Nou, men veronderstelt gewoon 50.000, 200.000 Polen. We zeggen maar wat. Ja, het is een schatting en niemand weet maar precies. Maar zijn er zo'n nou 50.000 en 200? 150, oh, 200. Ah, 200.000, oké. Okay. Niemand weet het. Niemand weet het. Uh, een van die Polen die hier woont heet, uh, even kijken, Irek Polygorni. Ja. En uh, hij is beschreven in een boek, 100 jaar heimwee, de geschiedenis van Polen in Nederland. Dat is uh, volgens mij ook in december uitgekomen, dat boek. Ja. Daarin schrijft u ook een hoofdstuk en daar portretteert u drie mensen. En een van die drie is hij. En Irek die, uh, die heeft vrij veel slechte ervaringen gehad bij bedrijven waar hij werkt en is uiteindelijk bij de vakbond terechtgekomen. Wat voor ervaringen had hij? De Hoge is uh, uitgebuit uh, door, een, uh, door een teller van uh, uh, teller in, uh, in Metterik. En toen is hij in aanraking gekomen met, uh, met een vakbondsman van de FNV. En heeft besloten om uh, uh, um zich aan te sluiten bij de vakbond. Ja, maar uh, even terug. Want hij uh, werkte bij een slateler. Ja. Moest de kroppen sla uit de grond trekken waarschijnlijk. Ja, met, met een groep andere polen. En u zegt hij is uitgebuit. Wat is er gebeurd dan? Nou... Uh, op een bepaald moment uh, hebben ze daar een, een stukloon uh, ingevoerd en de oogst viel tegen. Uh, en die Polen zagen dat ze onvoldoende geld uh, verdienen. En ze op een bepaald moment gingen de staking in en wilden gewoon uh, afdwingen dat ze meer gaan uh, betalen. Maar die, uh, maar die uh, eigenaar van dat bedrijf uh, wilde dat die mensen langer gaan werken, nog, nog meer dan tien uur. En ze wilden het niet. Nou ja, en toen uiteindelijk uh, hebben ze via de vakbond. Uh, uh, staking zijn ze ingegaan en. Uh, en probeerden ze af te dwingen. en uh, de eigenaar wilde alle mensen ontslaan. Ja. En uiteindelijk, uh, ja, hebben ze daar gelijk gekregen. En, uh, ontslaan betekent voor die mensen. dat ze ineens geen werk hebben, geen huisvesting. en met lege gaan naar Polen gaan. En dat was een, ja, een. een belangrijk moment in het leven van die jongen, van Irek. Uh, en hij zag grote onrecht uh, wat gebeurde en. Uh, hij toen is bij hem iets geknaakt. En, uh, en hij, vanaf, vanaf dat moment uh, zet hij zich in voor, uh, voor de rechten van Polen in Nederland. Ja, want hij had nog een slechte ervaring, toch, daarna? Ja, daarna nou ja, ging, ging werken bij een aardbeienplukker. en daar uh, heeft hij ook een staking georganiseerd. <laughs> daar gebeurde ook iets vergelijksbaars. Dus, uh, ja. En daarna ging hij ook Polen helpen met informatie, uh, heeft die ook de, uh, uh, de vakbond uh, was die een schakel tussen migranten en de vakbond, uh, heeft die veel gedaan. En nu wordt hij continu ook gebeld door Polen met, met vragen: wat moet ik doen? Hoe moet ik www uh, uitkering regelen. Omdat zoals ik heb net gezegd, nauwelijks informatie, nauwelijks steun voor arbeidsmigranten. Ja. Dus dat moet allemaal via via gebeuren. En Polen die hier gewerkt hebben, hebben hier ook recht op een WW-uitkering? Ja, als je aan de voorwaarden voldoet, dan heb je recht op de WWV-uitkering. Dan ja. moet je naar UVV lopen en daar zaakjes regelen. Ja. Is het nou, komt het nou vaak voor dat, dat Nederlandse bedrijven, Poolse werknemers, uitbuiten... of zijn dat uitwassen en valt dat wel mee, de frequentie? Nou, dat, dat, ik kan die percentages niet noemen, maar uh, als je kijkt... dat het 4000, 6000 malafide bureaus zijn ja uh, Dus, uh, dus dat, zijn, dat zijn echt een uh, forse aantal mensen. Maar dat wil niet zeggen dat die bedrijven waar die Polen via die Malafide uitzendbureaus terechtkomen, dat die het ook allemaal slecht doen. Dat die onderbetalen en dat die veel te lange werktijden hanteren en dat soort zaken. Nou kijk, Malafide uitzendbureaus per definitie, dat, dat staat gelijk aan uitbuiting. Of ze lonen niet uitbetalen of ja, ja, Nee, die uitzendbureaus, maar dat, dat is wat anders dan de, de, de bedrijven waar ze uiteindelijk gaan werken. Maar daar zijn ook veel mensen die denken van hè, lekker goedkoop... en laat ze zo lang mogelijk werken voor zo weinig mogelijk geld, toch? Nou, kijk, als je voor ouders in het bureau werkt, uh, dan, dan heb je contract. En uh, dan word je uh, uh, uitgeleend naar zo'n werkgever. Uh, en op het moment... En je, het probleem is dat dus je bij zo'n bij zo, bij zo bedrijf... kun je tien, als het werk is, dat is nu belangrijk, is, economische crisis... dus als het werk is, dan werk je tien uur, misschien twaalf uur... Uh, zijn dagen dat bijvoorbeeld er is geen werk, is. dan moet je wachten. Uh, want mens, mensen, mensen hebben zo van nul uur een contract, ja. dus betekent geen werk, dan krijg je niks. En in tussentijd heb je huisvesting, uh, heb je ziektekosten, dus je moet uh, uh, je wacht op het werk en de kosten lopen door. Ja. En soms gebeurt dat mensen bijvoorbeeld na, na, uh, na een maand werken hebben uh, 300 euro verdiend netto. Ja. Schrikkelijk hè. En, en in de krant Voens, nee, maandag, ja. denk ik stond: een, een, een Hongaars probleem was dat. Ja. Een, een transportbedrijf van Den Bos uh, uit Erp uh, betaalt Hongaren soms maar 1,70 euro. Dat doen ze dan via een of andere brievenbusfirma die ze in Hongarije hebben. Dus ze zeggen, die Hongaren die werken niet bij ons, die werken in Hongarije, dus die krijgen ook gewoon een Hongaars loon. Maar, maar die, ah. die moesten dan voor 1,70 euro per uur uh, heel Europa doorrijden. Uh, nou ja, dat is dan een, een uitwas waar Hongaren mee te maken hebben. Maar dat geldt waarschijnlijk voor Polen ook. En ik, ik, ik denk steeds van, waar wat zegt dit nou over de mens dat dat zo gaat? Nou, dat, zeg dat uh, uh, mensen maken gebruik van de mogelijkheden. Kijk, als je in Nederland uh, uh, werkt... dan val je onder de Nederlandse cel, onder de Nederlandse minimumloon en als bedrijf moet je eraan houden. Ja. Als je een bedrijf hebt in Polen en uh, je zendt jouw uh, uh, arbeidskrachten naar Nederland voor een bepaalde klus, zogenoemde zo detacheringconstructie, dan val je ook onder de Nederlandse CAO. Dan moet je ook hier uh, minimumloon betalen. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in Eemschaven heeft de FNV een grote zaak gemaakt tegen een Pols bedrijf, die uh, betaalde uh, Polse krachten gedetacheerde arbeidskrachten ja. onder het minimumloon. Uh, ja, ja maar, maar, maar wat ik me afvraag dat... is, waar, waarom willen die mensen altijd voor een dubbeltje op de eerste rang zitten? Is het, het gaat alleen nog maar over geld, dit, hè? Nou ja, uh, dat is hoe uh, op dit moment uh, uh, uh, de situatie is. Uh, dat ze niet alleen. Uh, uh, iedereen wil uh, zich verrekenen, ook de bankiers, ook de uh, bedrijven, ook de bestuurders. Uh, dus dat zegt iets over de maatschappij waar, waarin wij, wij, uh, wij, wij wonen en leven, materialisme heeft toegenomen. Iedereen wil centen verdienen. Is dat in Nederland erger dan in Duitsland bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Ik kan ik niet vergelijken met Duitsland. Ja. Maar je ziet dat, dat de welvaart en de vrije markt heeft gezorgd dat mensen. sky's the limit en mensen trachten. Zoveel mogelijk geld te verdienen ten koste van anderen. Ja, en dat doen ze dan met korte contracten. Flexibele arbeidskrachten willen ze. Is dat anders dan in andere landen in Europa? Nou, kijk, in Nederland is die flexibilisering van de arbeidsmarkt echt doorgeschoten. Als je kijkt, in Nederland hebben we bijna 1 miljoen ZZP'ers. Dan heb je ook uitzendkrachten, binnen ook arbeidsmigranten. En hoeveel mensen werken aan zo'n korte tijd? tijdelijke contracten. Dus dat is een, een, een, een fenomeen. En in die arbeidsmigratiestroom naar, naar Nederland, uh, de agentbureaus uh, spelen een belangrijke rol. Omdat juist die mensen uh, komen hier terecht in zo'n tijdelijke banen. Uh, en ze zijn makkelijk om na, na drie maanden, als het geen werk is, om die mensen te... Uh, uh, uh, uh, te laten stoppen. Ja. En die mensen dan zijn zonder werk, zonder onderdak, zonder niks. Dus dat is een proces waar, uh, uh, waar die flexibilisering zorgt, dat die mens, bedrijven hebben steeds nieuwe en nieuwe mensen nodig als Ze zijn steeds goedkoper en nieuwe mensen. Ja. Dus, dus, dat, dus ze gebruiken ze een tijdje en als ze dan gewend zijn hier en wat mondiger worden, dan kunnen ze weer op. Uh, ja, en, uh, en dan hopen ze dat ze terugkeren. En als ze niet terugkeren, dan ja. heeft de maatschappij hier een probleem. Maar er zijn hier zoveel uh, polen terechtkomen überhaupt in landen in Europa, dat. dat dat in Polen uh, ook weer Polen nodig zijn... maar die komen dan uit de Oekraïne. Ik heb begrepen dat, dat, dat Polen eigenlijk hetzelfde doet als Nederland. Die halen Oekraïnse werknemers en betalen ze ook weer vet onder. Ja, kijk, het is het uh, uh, uh, probleem dat in, uh, in Polen ook... In, uh, met name in bouw, en, uh, land- en tuinbouw... Uh, de lonen die worden betaald voor die tijdelijke arbeidskrachten is zodanig laag, uh, zes, acht slotten... dat geen Pol wil uh, daarvoor gaan werken. Hoeveel is dat? Zes tot acht sloten? Uh, acht sloten is uh, twee euro. Uh, niemand wil daarvoor werken. En dus halen ze de Oekraïners. En Oekraïners willen daarvoor werken, want voor hun is het veel geld. Het zijn tijdelijke. In Polen vorig jaar waren er 240.000 Oekraïners. En worden die ook zo uitgebuit als de Polen in Nederland? Denk, ik ook. Ja? Denk ik ook. Dus het is gewoon universeel. Dit dat is een universeel probleem. Ja. Is het nou wel goed dat al die grenzen open gaan? En dat is straks in. 2014, Dus januari 2014, dus over nou, tien maanden of zo, dat de, de grenzen voor de, de, de Bulgaren en de Roemenen open gaan. En dat, dat die mensen hier weer naartoe komen, en dat die misschien voor nog minder gaan werken dan de Polen. Nou, kijk, er is geen sprake van open grenzen. Er is sprake van opening van de arbeidsmarkt. De Bulgaren en de Roemenen kregen toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja. Maar worden maar... we daar nou met z'n allen gelukkiger van? Dat weet ik niet. Het hangt vanaf hoeveel Bulgaren en Roemenen komen... of ze willen komen, uh, of uh, uitzendbureaus beslissen... om daar uh, mensen op grote schaal te gaan recruteren. Dat weet niemand. Ja. Uh, ik, weet niet, uh, ik, kan niet, ik weet niet wat januari 2004... wat is de toestand van de jarense economie. We, Als het, het diepe crisis is, dan, ja, dan is het geen vraag. Dus dan komen ze niet. Weet u of er Polen zijn die uh, bang zijn voor de Bulgaren en Roemenen... omdat die misschien nog goedkoper zijn en, en hun banen inpikken? Nou, bang niet, maar uh, mensen beseffen dat als Bougaar en Roemenen komen... dat ze uh, enorme concurrentie zouden zijn voor Polen. Met name in, uh, in Lannertuin, omdat ze onder het minimumloon willen gaan werken. En uh, dus ze zijn nog goedkoper. Ja. Dus ze zouden Polen gaan dan uh, zeg maar verdringen. En dan, omdat die positie van de Polen... Polen die hier al leed zijn, is, is, is zeer kwetsbaar. Omdat die mensen bij tijdelijke contracten... en stel dat, dat, euh, dat zo euh, euh, euh, euh, euh, eigenaar van een bedrijf beslist... in plaats van Polen, Boegaan en uh, Roemeen te nemen... Ja. dan staat een Pool op de straat. Ja. Maar precies hetzelfde gebeurt nu met Nederlanders. En dat, uh, ja, want, ja, want die raken ook een... In... of tenminste, dat, dat, dat is vaak het verwijt. Hè. Vooral bij vrachtwagenchauffeurs hoor je dat vaak. Die Polen die pikken onze banen in. Ja, maar minister Asscher heeft afgelopen maandag ook een voorbeeld gegeven... van, een, van Nederlandse vrouwen die in Reinsburg bij een uh, bedrijf uh, hadden een baan, maar zijn vervangen door goedkope posse uh, arbeidskrachten En ik moet minister Asscher gelijk hebben... dat dat is onnachtelijk gebruik van flexkrachten en ook ja, Asscher... Dus, heeft... dus dat ver, verwijt van die mensen die dat zeggen... wij raken onze banen kwijt aan de polen, dat begrijpt u wel? Dat begreep ik wel, want oh, dat is oneigenlijk gebruik ik. Arbeidskrachten moeten komen als het tekorten zijn. Ja? En niet de bedoeling is om die mensen uh, een deel verdringen... Verplaatsen, vervangen ene door andere. Ja. Dat is de verkeerde uh, situatie. Ik begrijp het. Ik ga even vertellen wat wij straks gaan doen... want dit, uh, dit eerste deel van Casa Luna zit er al op. We uh, gaan maken, maken straks plaats voor Hoorspel de Moker. Daarna zijn we terug, twee minuten over één... en dan hebben wij uh, een vraag voor onze luisteraars... En, uh, Mevrouw Bos... Uh ik laat het even daarbij nu ja, gemaakt. Die blijft zitten tot uh, twee uur. Dus uh, u kunt met luisteraars in gesprek. En de vraag aan onze luisteraars is... Moeten de Polen integreren? Of uh, mogen ze dat zelf weten? Zijn ze welkom überhaupt hier? Hebben we arbeidsmigranten nodig? Bent of kent u een arbeidsmigrant? Uh, uh, kent u een werkgever? Uh, heeft u collega's uit Polen? En wat vindt u ervan? Nou ja, al die vragen die daarmee te maken hebben... Dus alle, alle vragen die te maken hebben met de Poolse werknemers... hier in Nederland en de integratie daarvan... Die zijn welkom, 0800 1121 als u wilt bellen, 0800 1121. Casaluna als u wilt mailen. Casaluna uh, voor de mailers. En Hekje Casaluna voor de twitteraars. Ik zei het al, we maken plaats nu voor de moker... en zijn terug om twee minuten over één. Tot zometeen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Tel jij. NCRV. CRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam. De jaren 70. De strijd onder de wallen. deel 63. Noodweer. Harry Domme, wat, wat, jezus. Wat, wat. Sorry. Ben je dan helemaal gek geworden? Maak me dan ook niet zomaar wakker. Je, je greep me bij me, Ja, dat ging vanzelf, uh, reflex. Je hebt me pijn gedaan. Ik heb er geen ander woord voor. Dat Aad, Shon heb meegestuurd om die hash op te halen... is een meesterzet. Ik had niet gedacht dat er ooit nog iemand zou zijn... die Harry bij zijn ballen zou hebben... Ja, ik, ik, ik... weet niet wat ik heb. De... Ik moet telkens maar aan John denken. Waar zou die nou toch zitten? Ja, eh... Uh... Misschien zit hij wel ergens in een gevangenis. Hoe kom je daar bij. Dat is een grote jongen. Hij zal ooit op eigen benen moeten staan. Jij bent jezelf niet meer, Harry Pruis. Zoals jij net reageerde. Gauw overdrijf niet zo. Je deelt mens. zomaar meppen uit in de pigal. Je slaapt slecht. En mij heb je al in genegenheid meer aangeraakt. En dat begon toen je hoorde dat John voor Aad op reis was. Hij is niet voor Aad op reis. Oh, die wist ook niet hoe het precies in elkaar zat. Wat zei Aad dan precies? Och, dat heb ik je al verteld. Ik geloof je niet. De mens gaat er slapen. Recht op, Harry. En nou geen kletspraatjes meer. Ik heb die jongen onder mijn hart gedragen. Jong, die is naar het buitenland om wat op te halen. Je laat hem smokkelen? Ik niet. Aad? Dat wil hij zelf. Waar is hij naartoe? <coughs> Marokko. Marokko? Ja. Hoe dan? Ja, met een boot. Oh god, o, oh, lieve god, nee. Heb je de lading vastgejort? hè? Eh? Ja, dat staat beneden achter het schot. Je hebt echt geen idee. Man, dit valt allemaal nog wel mee, man. Ja, we schommelen een beetje. Haal gijs en ga samen de lading vastzetten. Dit is het begin nog maar. Ik kan me nu al bijna niet meer houden. Wat zie je nou te zeiken, man? Bedrijven toch? Als ik die golven verkeerd aansnijd, liggen we zo om. Zeker als die handel gaat schuiven. Dan zinkt deze ijzeren bak binnen drie tellen en verzuipen we ratten. Opschieten! Ja, het hadden waaien je dan. Het was niet mijn idee. Ja, ja oké, die... oké, oké. Ik ga naar beneden. Neem een emmer mee als je klaar bent. Hoezo? Ik kan het dek niet meer op op de kotsen, Dan waai je zo weg. Jezus, man. Ik, ik voel me prima. Nou, weet je het al? Ja, dat doe ik met drie zeven van die olie. Oké, okay. dat is uh, 30 piek. Ja, kijk eens. Ik ga even een blauwe draaien. Ja, wel opschieten, want ik ga zo dicht. Hé, hey, Suus. Hé, hey, schat. Hé, hey, jongens. Oh. Zo, nou, de zaken gaan goed, hè? Het zit de hele dag vol. Die hasjeolie loopt echt als een trein. je stuf, man. Proberen? Nee, dank je. Hé, hey. Die hond, die lijkt op iemand, weet je. Nee, hij steekt er nog eentje op. Nee, nee, echt. Van die ene film, weet je wel. Van die, van die, uh, van die gekke. Oh, met, die, met die heavy indiaan. The one floor of the cuckoo's nest. Ja, ja. Oh, die nee. hond, die lijkt op die ene... Ah, oh, man, daar ben ik helemaal fan van. Het is een ja, hond. Nick, Nick Jackson. Ja, dat is hem, Nick Jackson. Ach, jezus, jongens. Jongens, ik ga sluiten. Die hond. Precies, Nick Jackson. Hou even op. Hey, naar buiten easy allemaal. Rider. Die ene scène als, als je onder de boom zit. Ja. Man, <laughs> ik, ik zie die hond daar al zitten, maar als Nick Jackelson. Hey, veel plezier, jongens. Jezus, die Matthijs, die rookt echt te veel, hoor. Hé, hey, ik denk erover om ermee mee te stoppen. Stop, waarom? Het draait toch goed? Of heb je last van een overdose slechte humor? Rode Peter is hier langs geweest. V heeft hij wat gedaan? Nog niet, maar... Weet je nog van Hans? Die gozer die verdwijnen is. Ja. Die had een vest met diepe binnenzakken. Dat die hij speciaal gemaakt om zijn stuf in te dragen. En die Roger, die had gewoon dat vest aan. En hij vertelde dat Hans het nooit meer nodig zou hebben. Ze hebben hem vermoord, Fred. Vermoord? Weet je het zeker? Ja, daar lijkt het toch echt op. Wat wil hij van je? Ik mag alleen nog bij hem inkopen, niet meer bij anderen. Anders krijg je problemen. Oh, fuck, dit is mijn schuld. Dit is mijn schuld. Ik heb je gewaarschuwd, hè, voor die types. Nee, je begrijpt het niet. Dat ze Hans de Graas hebben genomen, dat is mijn schuld. Ik heb ze verteld dat Hans me Marok verkocht. Ik heb ze gebeld. Suzanne. Ik heb ze dat stempel laten zien. Hoe kan ik nou slaan, man? Hou dat net vast. En die kabel. God schulde je dan. Waarom laat je dat los? fuck Godver... Die hele handel die ligt... Touw zijn dan onder dat net. Schiet op. Zit bij die kabel nog maar. Waarom had je die kabel niet vastgezet? Dat heb je me niet gezegd. Er ligt hier vier ton lading en als ze het gaan schuiven, dan hangen we scheef. Ja. Als we scheef hangen, maken we water. En als we water maken, ja, dan... Ja, ja, ja, Wie ben jij? Willem heeft me gestuurd. Jij had belangstelling voor een gun. Wat heb je? Dit. Patronen? De kogels krijg je er los bij. Moet je ervoor hebben? Teringen. O, Fortuna. Die kamer verbranden fik, hè? Hou je vast! Ik daar niet in de steek. Als verzuip ik verdomme nog. En ik wil nog niet naar de kloten. Als we gaan is het niet naar de kloten, maar naar de kelder. Ah, koukenpoot! Ik zei het toch? Hou je vast! Fortuna. Als je wilt bidden, bid dan voor Gijs. En eh, waarom? Alleen als hij de motor aan de praat houdt, kunnen we het redden. En, en, en als die motor uitvalt? Begin nou maar te bidden. Kom, Moosters, Vraagt hij aan Sarah. Eh, is Sam hier geweest? Eh, Sa Sarah zegt ja. Heb je die duizend piek die die geleend uiteindelijk teruggebracht? Dat ken ik al. Hebben je niks beters te doen dan de straat slijpen? Nee, je weet, ik heb onregelmatige werktijden. We zijn niet allemaal voor zulke harde werken zoals jij, haar. Hier is ze, Harry. Ja, denk je wel. Hey, hey. Harry, hoe uh, loopt die nieuwe telefoon? Loopt het een beetje? Ja, nou, uh, de zaak runt zichzelf zo ongeveer. <laughs> uh, die Amerikaan zit hier nou niet de hele tijd in je nek, eigenlijk? Of aard? Nou, Ik zou het niet op kunnen brengen, die stress. Jongens, het is allemaal onder controle. Au, loop je daar daarom bij de masseur, Omdat je alles zo goed onder controle hebt. Wat? Hou je ervan! Wordt het erger of is dit het wel? Jezus Maria, moeder God. Hey, wat is er? Ga naar beneden! Ga kijken of ze gijs kan helpen! Ja, waarom? De motor! Ik verlies vermogen! Hè? Wees Maria, vol van genade. De heer is met uw gezijden gezeten onder de vrouwen. Godverdomme, het licht uit je ogen! Hij werd dicht! Of ik flik hier in de gracht met die aardige niks, Hier, ik heb lang genoeg tegen jullie vuile rotkopen aangekeken. No, Haalt het in zagen, zuigen. Hier, maar gaan we doen? Harry, jij mot, op We het dat... oh, u nu Volgens mij, ik masseur ook een Ik wil het u zagen, zuigen. Hé, wat gebeurt er? Daar. Wat, wat, wat, wat, wat is dat? Dat is een pomp. Ah. Die daar. Heen en weer. Met die hendel. Ja, waar, waarom moet ik nou... Ik moet zoveel mogelijk van boven afkopen. Eh? De motor is overvreed. Nou, nou, schiet op. Kom op, nou, shit. Shit. Gaat het? Ja, ja, ja, ja, ja. Doordraaien. Ja, ik is stil. Ik doe mijn best. Stil. Ja. ja. Yeah. Yeah. Licht met troos. Biertje? Nee, bedankt. Hoe is het met de motor? Verbrande lagers. Hier halen we Nederland niet mee. Nou, ga je dat nog repareren of? Uh... Heb je nieuwe lagers bij je dan? En als het weer gaat waaien, dan zijn we. Er... Hey, we gaan niet met 4 ton has aan boord, een beetje. Sleutel in de vreemde haven, ja. Eens kijken, Bretagne, is dat wat? Hier. Ah oh, ja. Daar barst het van de kotters als het stormt. Ja. Daar vallen we ook niet dicht op. Hey. Horen jullie me niet of zo? Zo doen we het erop, man. Als het aan jou had gelegen, waren we nu hartstikke dood geweest. Hey, hallo, ik heb met de t daar beneden, ja? Kijk, we lopen hier binnen. met hm? hm. een paar uurtjes bezig en hop weg zijn. We. Goed. Nou, dan kan ik mooi Aten verbellen dat jullie zo nodig de haven in moesten, hè? Leverworst, ik zei leverworst. Oh, oh, sorry. Ik pak het wel, Geet. Dank je wel, kind. Hé, hey, Anja, kun je even mij nog een uh, kopstootje inschenken? Komt eraan. De... Harry, zeker. Ik hoor dat hij de kolen in zijn kop heeft. Vandaag heb hij zelfs kleine Fransje in de gaten. Hey, dat wil ik allemaal niet weten. Heb je eh, problemen met die Amerikaan? Eh, wel nee. Hij heeft het moeilijk vanwege Sean. Sean? Ja, ja. Die jongen zit gewoon in de nesten, dat weet ik. En ik hoor maar niks van hem. Uitzicht met greet. Hallo? Ah? Wie is daar? Hallo? Ah! Ah! Soen? John? Ben jij dat?